degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Wills en co Even. Ah, u bent mijn bovenbuurvrouw, hè? Ik? Heb ik de hele nacht mijn radio aangehad? Ach, jeetje, wat naar nou, zeg. Kijk, dat hoor ik nou ineens eens meer, hè? Vanwege al die herrie en die fletjes. Want ze zijn wel een beetje gehoord, hè? Vindt u ook niet? Ja, en dan zet ik de radio maar eens gezellig aan op zo'n Duitse nachtzender, weet je wel, om dat andere lawaai maar niet te horen. Maar, daar hebt u er natuurlijk wel last van. Wat vervelend nou, zeg. ...en u heeft al zoveel last van hoofdpijn, hè? Niet? U heeft nooit hoofdpijn? Hé, hey, wat zegt u? Van wie ik dat gehoord heb? Nou, van uw man toch? Nee, daar hoef ik uw man toch niet voor gesproken te hebben? Nou, gewoon, gisteravond nog hoorde ik uw man naast mijn oor iets roepen van... al machtig Sjaan, waarom nou weer niet? En toen mompelde u vaag iets terug en toen zei uw man weer iets van... ...ja hoor, jij zal een keer geen hoofdpijn hebben... Zoals een man dat dan zo meelevend zeggen kan, hè? Nou, en toen heb ik even de radio aangezet, geloof ik. Maar sorry, hoor. Als u er echt last van hebt, dan wel... Hallo? Hallo? Mevrouw Bavelmond Koning heeft neergelegd. En dat is dan volmaakte, ongefundeerde kritiek op mijn luisterbijdrage. Ja, wij kunnen daar niet tegen, hè. Wij, Bielsen. Dat is erfelijk. Pa ook, hè. Die gaat dat aan... ook, pa. Ik heb dat van pa, hè, dat slaat ons op de maag. Goedemorgen. Morgen, meneer Bill. Morgen. En heb jij dat nou ook? Nee, zeker. Wat? Van, van de fluit. Van welke fluit? Van bord welke fluit? Van elke fluit. Bij ons slaat het op de maag namelijk, bij, bij ons Bielse. Fluiten? Ja, raar, hè. Als iemand de fluit bespeelt dus, hè. Dan voelen wij dat hier, de maagstreek dus, meteen. Een soort van opgeblazen gevoel, aan de lijven ondergaan. Een sterke neiging tot rispen, dus. Wat Rob. gek zeg, van één zo'n fluitje? Ja, ja, laat staan van een orgel. Ach, gee, Een orgel, dat is moord. Dat is één fluit, al fluit een orgel, dat is moord. Dat is de enige reden waarom wij Bielse merendeels buitenkerkelijk zijn. Vanwege het orgel? Ja, maar dacht je, zeg, dat is niet op de harde. Voor niemand trouwens, stel je maar even voor zeg. En dan gingen wij ter kerken vroeger, Paar, moe, de oude Pieter en Moe Biels. En wij met z'n twaalfen. Nou, dat was Psalme Piet zijn dag met een goed hoor. Wie? Psalme Piet. De oude bosraaf, de vader van Kees, die was organist daar hè. Dus die trok daar meteen even alle registers open hè. Die ging daar vrolijk even dertien bielsen de vermieling in spelen. Plus, plus. Plus, plus wat? Ah ja, plus de rest van de dienst. Wat wil je, dertien rispende bielsen? Zeg, hè? Nou, daar gaat maar belabberd weinig wijding van uit, hoor. Eh, als, als dat daar zo het een en ander door de gewelven galmt. Daar was voor do dominee geen opboksen tegen. Die was op, op het plaats dermate de kluts kwijt dat hij iets zei van... ...en laat ons samen wispen. Zeg, ja. maar je bent toch wel in de kerk getrouwd, niet? Vreselijk, praat me er niet van, zeg. Wat dat voor iets vreselijks is geweest. De bruidsmars met eenmaar. De heer Hendel even op z'n volgewicht. Fortissimo tegen je midden rief. En je zit nog niet of achter je hoor je de eerste benauwdheid verschijnselen van je familie. Oh, goed. En de bruid? Doe wie, Tante Tantelien, mevrouw dus? De... Oh, die had het niet meer. Nee, die kreeg zo'n kop. Onder dat nauwe valetje moet je rekenen. Dan weet je toch ook niet wat je naast je hebt zitten hoor. Alsof ze een nylon kous over de kop had. Hè. Dat moet je op de foto zien of ik met een bankrover getrouwd ben. Nou ja, ze heeft je Ja wordt gegeven, gelukkig. Ja, zij wel. Jij dat niet? Ja, het is wel wat je eronder verstaat, hè. Maar ik kon dat niet meer, hè. Ik kon niet meer praten. Ik zat daar die hele preek lang tegen mijn risp te vechten, voel je wel. Dus die dominee, die vraagt me opeens midden in mijn gelaat. August, Johannes, Biels, wat is daar op uw antwoord? Ja. Ja, precies. Aha, ja. Makkelijk gezegd. Maar ik wil het niet meer over mijn lippen krijgen. Ik zat er met ik weet niet hoeveel atmosfeer aan overdruk in mijn maag. Waardoor de stemdelen van het spraakcentrum dicht van uiteraard, Ah, jee. En je vrouw? Ja, ja, hè. Dat was de rest te zeggen. Die gaat me aanstoten. Nou, dat moet je nodig doen natuurlijk, hè. Iemand in die omstandigheden moet je nodig even je elleboog in zijn zij voren. Kan je je voorstellen? Ja. ...verschrikkelijk, zeg. Ontzettend, iets ontzettends. Bij de wilde knorhanen af, zeg maar. Daar heeft die dominee zich toen wel even... ...van zijn zeer verlichte zijde doen kennen, hoor. Dat hij dat heeft willen accepteren als ja-woord. Hm. Zeg, waar had ik het eigenlijk over? Nou, kan het zijn dat je een fluitspeler ontmoet hebt? Oh, ja, ja, ja. Wat is dat iets z'n hè? Wat maar... Progressieve mensen, mensen die aan progressiviteit leiden. Wat is dat erg, hè? Vind je? Oh, ja. En vooral als ze dan in de politiek gaan, zeggen. Een progressieve autoriteit. Dat is helemaal niet verschrikkelijks. Oh. Ja, ja, dat vind jij dus ook toch? Nou, Paul niet, hoor. Paul zegt dat al. Oh. Morgen, chef. Ja. Morgen, Lien. Hai, Koen. Morgen, Paul. We hadden het net over, een man. Nee, toch, chef? Ja, zeker. Over toeval gesproken, hè? Zegt u dat, chef? Over wie gaat het, chef? Over Witte. Over wie anders? Over wie? Over Witte, Lien. De wethouder van openbare werken. ingenieur Kees Kijker, je weet wel. Oeh, wacht even. Ja, Witte. Ja. ingenieur Kees Kijker. Ja, ja. Ja, Witte Kees Kijker. Ja, ah. van het uh, progressief akkoord dus, hè? Het pak. Ja, het pak, ja. Dat noemen ze dan uitgerekend van het pak, notabene het enige wat ze niet aan hebben. Zeg. <lacht> Hoe bedoel je? Het pak. Dat noemen ze van het pak. En wat trekken ze aan? Een baard en een kooltruitje. Tel uit je wet. Tel uit je houden. Ja, maar de, de moderne stadsbestuurder heeft van de waarde van een zakontwikkelingsgeld, een handje kralen en een fluitje van een cent. Vroeger deed je het andersom en toen sprak met een schande van. Maar waar dansten ze dat dan? In de bus. In de wat? In de, de bus. bus. De bus, lief. De opening van het nieuwe wachthuis in Kleinpolder, weet je wel. Democratisering van het openbaar vervoer en zo. Die toer. Oh, wacht even. Dat hebben wij daar gebouwd. Lien. Ja, ja, ja. ja, ja Overigens je dan gesproken, Dan moet je bij je collega's grote augen heten. Oh, oh. Dan moet je ministeries gebouwd hebben bij bosjes. Kerken. Je breekt je nek over mijn kerken. Mijn torenflats rijken door in de hemel. Ik heb woonmuren gebouwd waar een serfa van duizelt. En dan kreeg ik even een gemeenteopdracht van het progressieve keeskijkerwezen Kijkerwezen... ...of ik even een bushalte wil bouwen. Ja, maar het, chef, het, het zit hem niet altijd in het formaat, chef. Nee, het zit hem in het waanzinnige ontwerp, zullen we zeggen, Paul. Wat meneer daar weer van gemaakt heeft, zegt, ter Helle. Wat de moderne architectuur daar weer aan ongevoeg langs de weg heeft gedeponeerd. Ja, goed. Wat enig, zeg. Vertel ja. eens. Ah, leuk samengewerkt met Sjoerd, Lien. Sjoerd de plasticus. Ja. nacht over zitten pieren, hè, Sjoerd en ik. Ja. Uren, hoor. Van ja, joh. Ik ja. denk nou even luid op, hè. Maar uh, zouden we niet even centraal stellen... wat is dat nou, hè? Een bushalte. Dat is acht meter gewapend glas... een karstede en een Wel Wel Welterusten, Sjoerd. Ja, tot, tot, tot, tot zover akkoord, hebt, Maar wat doe je ermee met die materia... Wat ga je ermee zeggen, hè? Wat gaat er straks uitspreken? Stamelen misschien. wauwelen dus, noods. Ja, en waar rad je, Lien? Of het zo moet zijn? Dan komen wij daar niet uit, hè, Sjoerd en ik. En dan komt die knaap daar binnen, dat joch weer neef even, En die zegt dan zo even langs zijn neus weg van... Hoi, hoi, nee even. Sjoerd knaap, ik vertel Lien net van het idee van jou, hè... voor dat wachthuisje van de liftende hand, weet je wel... Van de wacht? Oh, van de liftende hand, Lien. Zo'n wachthuisje in de vorm van een lift de liftende hand, weet je wel. Zo van een soort van gemeene tekel. Van uh, het openbaar vervoer moet gratis en zo. Min of meer, zeker de zin. Ja, en ook van de mens onderweg, Lien. Ja, hè, met uh, die grote vragende duim het. Waarheen? Waarheen ga jij? Waarheen ga ik? Kunnen we niet samen? De wil om al reizenden waarheen toch samen te willen communiceren, weet je wel. Ja, ja, waar een normaal mens dus acht meter gewapend glas in kasteden... en een kwaksement tegenaan gooit te weet je wel. Ja, dat bedoel ik, Koen. Wat blijft er over van het begrip... Achthuisje. Oh, de, de abri bedoel je. Ja, dat is nou juist zo aangebracht, Lien. Hè? Dat je daar kunt schuilen onder de beschermende hand van het openbaar vervoer. Ja, Eef? Ja, en wat valt er om het wachten te doden al niet uit het openbaar vervoer? Zo'n enorme met duim te zegt. Dat alleen al. God, wat gek. Hè? Nou, te hel nou en over. Of dat gek is, ja. Als je daar. Klein Kleinpolder rijdt en je ziet er opeens midden uit het weiland een versteende hand opsteken. Of daar iemand zijn moeder geslagen heeft. Dat voor straf zijn hand boven het graf groeit. Nee, eh, daar zijn die dorpelingen mee gezegend hoor, met dat teken van hun schande. Kleinpolder was enthousiast, chef. Dat is in de bus gebleken, dacht ik. Ja, nou zeg, ja, hou daar nou helemaal over op, Pol, alsjeblieft. Wat was dat dan? Dat was hij hier weer, meneer, even. Die had weer iets, die. Ja, nee, ho, even, al mijn oog. Dat had jij gezegd. Dat, dat had ik gezegd? <lacht> Waarde heer, het enige wat ik gezegd heb. dat was. verzier een bus. een beetje leuk. Ja, jeetje kraag Dan heb ik die chauffeur met bulletje bij Geinse vader. zijn eigen dienstrevolver. voor achter zijn stuur moeten wegbranden, waarachtig. Noem dat geen busversieren zeg. Sorry, maar dat noem ik een buskapen. Dat is niet de manier waarop men een feestelijke openingsrit voor de autoriteiten organiseert. Ja, witte was laaiend anders, chef. Ja, witte is altijd laaiend, Paul. Als die droodronken dorpelingen hem uit protest, als de baard aan het noodluik ophangen, dan laait hij nog. Ja, omdat dat witte zijn ideaal nou net is, chef. De democratisering van het openbaar vervoer, ja. Dat het een soort van mobiel praathuis wordt, zo'n bus. Een brok rijdende hervorming, wat ja. jij knapt? Ja, maar dan wel geweldloos. Hoe? hè? pas op even. Ja, nee, maar dat moet jij zeggen, zeg. Jij moet het nog een geweldloos hebben, ter helft. Maar wel bokst hij met zijn feestbus onderweg even elke tegenligger die ze bumpen nadert de greppel in hoor, dat wel. Nee, alleen nog het luxe vervoer allemaal. Overdrijf niet even, zeg. En dan nog uitsluitend in het kader van de strijd tegen de natuurlijke milieu-ecologische verontreinigingsbehoudbestrijding. En zo. Van al die pesticideleiers en die loodhoudende verblinden. En hoe die mensen nog meer mogen eten. Kijk, je doelt, doelt op het volstrekt aan sociale verontreinigen van de lucht. Met gore uitlaatgassen waar u ook aan meedoet, zet. Met mijn gore wat, vol. <lacht> met uw... Uh... Uw goren uitlaatgassen, chef. Bol, zou jij voor de aardigheid eens een neusvol van je eigen goren uitlaatgas willen nemen, Bol? Ja, dus... Uh, het is een uh, collectieve schuld, chef, uw punt... Zeg maar, wie zaten er nou eigenlijk allemaal in die bus? Iedereen, zeg maar rust, iedereen. Ja, nee, tijd van het glimmend gepoetst vehikel waarin een groepje zwartgerokt autoritair onbenul is voorbij, chef. Definitief, Bol, en de tijd... ...van de gekaapte bus waarin de totaal ongerokte mevrouw Mob Keeskijker... ...de grote slanglaat is aangebroken en begrepen. Ja zeg, dat weer door die heren uit Kleinpolder wel even op prijs gesteld zegt. Dat... <laughs> ja, de, hele, de, de plechtige opening van het nieuwe wachtgebouw buslijn begeerte. ja, ja. Vertel eens, knaap, uh, hoe hadden jullie die bus daar zo gauw vol eigenlijk met dat ze manvolk? Vertel eens. Nou, gewoon even bijeengedreven op de brink, Koen. Voor de gratis sekstour. nee, start. weet je wel. Ja, kleine precisie knaap, sorry hoor. Heel verschil nog tussen dat commercieel verperverteerde begrip seks van ons... en die onbezwadderde erotiek van een cultuurvolk, ja. Ja, dat zei ik toch, Koen, maar dat vonden zij wel overbrugbaar, hoor, dat verschil. Ja, ja, ja. Hij heeft zich nergens meer voor. Ja, mensen hebben er misschien meer contact mee dan u en ik, chef. Leven dichter bij de natuur daar ja. in Kleinpolder. Hè. Ja. reageren spontaan nog dan u en ik, de afgestompte stadsmensen. Ja, ja, ja, zeker op bol. Of dat daar spontaan reageert, zegt de Helle. Ik zal dat dus even feestelijk de oude halte opblazen, hè. ...opblazen? Ja, ja, idee ja. van die knaap hier weer, even. Ja, zo in de zin van de strijd tegen de geluidshindernis dus, hè. Dat gedoe met die sloophamers, dat maakt zo'n lawaai, weet je wel. Ja, in onze lichtende ja. hand was prefab helemaal, dus die hing al in de takels klaar, hè. Dus eerst het opblazen van de oude, dan een feestje door het dorp zelf... ...en dan het plechtig plaatsen van de nieuwe, dat was het programma. Ja, ja, dat was het programma, ja. ja even de halte opblazen. Nou, ik was de bus toch niet uit... Of ik had al de loop van het geweer in de maag, zeg. Nee, van wie? Van een boer. Waarom? Nou, dat vroeg ik ook, beleefd nog. Ik zeg nog, waar kan ik mee van dienst zijn? Hij zegt, strek goed. Dorpstaal dus, hè. Trek uit, trek uit. Trek uit wat? Mijn broek. <laughs> trek uit. Je broek? Waarom? <laughs> Voor de bijenkoningin. In mijn broek. Ik had de bijenkoningin in mijn broek. Nee. Zeker, met gevolg. Het hele volk, eerlijk. Ik was de bus nog niet uit. Oh, hallo, volk in mijn broek. Ja. Van die boer dus, Lien. Die had daar in die oude halte al jaren zijn bijenkast te staan, hè. Ja, en als ze dan een nieuwe koningin uitkomt, hè. Dan gaat zij zwermen. En dan zoekt zij een veilige plek dus. Ja. In, eh... Uh een boom, bijvoorbeeld, op welke natuurlijke schuilplaats ook, hè? Ja, ja. Volg je mijn broek, zeg? Broek met bijen? Ja, die hadden hun baasje gevonden, hoor, ja. Jezus, en spaken ze hier niet? Wel zeker wel. Ik kom wel gillen, zeg. Ik dacht, ik stierf. Ik denk, ik ga dood. Ja, en eh, wij hebben daar achter de ramen geen weet van, Lien. Van die bijen, hè. Dus wij lachen daar nog op. <lacht> wij denken dat dat erbij hoort, dat malle dansje van de chef. Ja, ja, ja. Die hebben een zeer sterk gevoel. voor fijnzinnige humor, hoor, die dorpelingen. Daar had je ze even moeten horen toen jij de boks liet zakken, zeg. Nou, wat wil je, zeg? Broek met bijen, trek hoed. Nou, dan wil je wel het een en ander hoed trekken, zeg. Dat beloof ik je. <lacht> Verschrikkelijk, zeg. En die boer? Die, die gaat hem staan dichtbinden, zegt mijn broek. Waar ik bij sta en die zegt... En wat wil je met alle wacht u zeggen? Ik zeg, dan gaan een keer opbloeren, hè? Hij zegt, als je het woord gaat he, dan blaas ik u de malle knaren van het lief, hè? He. ...dorpstaal dus weer onverstaanbaar maar dreigen. Ja, en de Witte meteen weer laaiend, hè... ...die meteen van, joh, lui, bijenkast in de bus halte. Dat houden we erin, hoor, hè. Dat is helemaal aangebracht, luid, dat is gemaakt, hoor. En meteen tegen die boer van, daar meneer de boer, laai aan boord die kasten, joh. Dan plaatsen we ze straks in de lifter dan, weet je wel. Ja, maar dat vond ik nou een minder goede gedachte van die vogel eigenlijk. Zeker, ik ah, vind. Ja, joh, maar dat is nou precies het ideaal, dat witte voor ogen zweeft, ja. Dat dat openbaar vervoer, dat dat centraal gesteld gaat functioneren als raaklijn voor van alles, hè. Noem maar... ...een stuk Afrikaanse cultuur, die ja. rijdende wereldwinkel van jullie... ...een vent met bijen, noem maar, chef. Ja, noem maar, vol, bon, noem maar. Als het nageslacht de rest opgraven, ...zal het zijn paren af diep verbazen. Ja, nee, nou probeer dus de groot te houden, chef. Ik heb heus wel gezien hoe u daar aan boord genoeg voor u heen, zat de mompelenchef. Vol met commissie Paul. Maar aan boord zat ik zeer onvergenoegd voor me heen te rispen, man. Nou, het klonk als mompelenchef. Lichamelijke zelfbeheersing, man. Maar als de heer Ingenieur Witte Kees en daar een hele feestrits lang... zijn schaamloos naakdansende momp mee te moeten begeleiden op zijn gillend riet... dan ga ik zitten rispen, vol. Dan kan men dat trachten te overstemmen met een twintigtal vechtende boeren... ...en enkele duizenden dolgeworden bijen, maar ik ben zo vrij daarvan te gaan zitten rispen, man. Ja, maar waarom ga je dan niet wat naar achteren zitten, jij? Omdat, heren, witte, kees, kijkers, openbaar vervoer daar niet op gebouwd is, waarde, heer. Omdat dat geen rekening wenst te houden met het postuur van de biels. Ja, zat u wat benauwd, chef? Ik zat zeer benauwd, Paul. En als daar dan de overmaat van ramp nog even een uitgeputte mevrouw Mop Kees kijkt naast meneer Plop, dan is het helemaal gebakken man. Dan druk ik al rispend ongewild dat schaamteloos naakt, dermate als een muur tegen de leuning, dat de meid er blauw van aan loopt, Paul. daar het echt maar witte en blauwe Kees kijkt, ter helle. Ja, zeg, en je hebt het alsmaar over schaamteloos naakt, maar ze had toch zo'n inheem schortje aan? Ja, dat inheemse schortje, dat had ik al, ja. ja dat, is, dat is dan weer helemaal mop, hè, Lien? Dat is dan meteen van, oh, meneer Biel, trekt u dit maar gauw aan, hoor, anders vat u nog kou. Ja, ja, sorry hoor, maar met zoiets naast me ben ik in staat om van alles te vatten. Behalve kou dan, hè? Verschrikkelijk wat ik met oudheid altijd zeg, als meneer hier niet met die bus... Tegen mijn duim was geknald. Nou, dan zaten we er nou nog, Bob en ik, eerlijk. Tegen je wat? Tegen, tegen de duim, Lien, van de lichtende hand, hè? Knaap raakte even de macht over het stuur kwijt, zie? Ja, moet je horen, zeg, als ik daar opeens die vechtende boeren over me heen krijg, zeg. Feestrit, wat zou het, jongen? Maar met wie vochten die dan? Oh. Eh, met die lui van onze wereldwinkels. zeg, dat, dat klikt opeens niet meer, hè? Tussen die twee. Nee, nee wonder, po. Dat moet je vooral doen, hoor. Je moet vooral een bus met suikerbietenverbouwers. ...die moet je met een vaag verkooppraatje zakken rietsuiker gaan aanpraten, dat zeg ik ook, ja. Dat is om een economische crisis smeken. Ach, jeetje zeg. En reed jij toen tegen de nieuwe halve aan? Ja, zeg, ze lichten de duim eraf even, zeg. Ja, ja, ja, dan te hellen. Dat mag ik dan even feestelijk uit zijn takels laten zakken. In mijn schaamschortje. Een valotige hand zonder duim. Alsof je een oude timmerman ter aarde staat te bestellen. Vreselijk, je krijgt gewoon de neiging. Oh, daar, Ritterman. Ah, vrienden aan het brengen, dus ik ja. ook morgen. Ja, die is lief het ja. geef hem even, hè. Ja, dat is zie je. Ja, meneer Rindermans. Attent dat u even bij... Ah, u, u had zo even wie op de lijst? zegt u? Uh. Oh, Witte Kees, kijk. hier heer Witte Kees. Ja, kijk. Schade aan de duim. Ja, oh, kijk. Dan moet u even bijpraten, meneer Ritterman. Ik ben er namelijk bij, geweest. Ik ben... Oh uh <laughs> eh